Oké, okay, welkom bij uh, het e-ask vragen u van Bartimeus van 1 februari. Uh, we gaan wat uh, leuke dingen doen, niet zo heel veel app dingen, maar het zijn meer uh, omgevingsdingen om apps heen en om het hele iPhone gebeuren heen. Nancy is er vanmiddag niet, die had uh, iets nog veel belangrijkers te doen. Ja, soms dan kan dat, dus ik doe het samen met Tom en uh, ik denk dat het helemaal goed gaat komen. Nou wat gaan we doen? Eerst gaan we de e-ask vragen die ingestuurd zijn doen. Er lag een vraag van pages, die is wat langer, dus die schuif ik door naar, uh, naar achter toe. Daarna ga ik beginnen met een verhaaltje over uh, het backuppen van iPhone en reservekopieën en sync en iClouds en wat blijft waar, wanneer, wie en waarom. Nou ja, daar is niet alles uh, altijd even helder. Wat ik weet uh, zal ik melden en wat ik weet uh, wat niet helder is zal ik ook melden. Ik heb wat internetspeurwerk gedaan, dus ik hoop dat ik daar een behoorlijk verhaal van kan maken. En wellicht zijn er aanvullingen van mensen die daar ook mee aan de slag zijn geweest. Dan komt Tom met alle uh, toestanden om de wel niet Xander 6.1601 toestanden ingewikkeldheden. Nou, daar kan hij van alles over vertellen. Dan ga ik een verhaaltje doen over pages... En dan krijgen we met de, uh, wat er nog tot tafel komt. En daar zijn ongetwijfeld weer het een en ander aan apps uitgekomen die leuk zijn en aardig zijn en nieuwe dingen. Eerst even, zijn er nog mensen die nu wat moeten melden voor we beginnen? Anders ga ik beginnen met de e dingen. Tom, heb jij nog andere vragen op e gezien behalve de vraag over uh, pages? Nee, dat was de enige. Dan wil ik wel even één dingetje zeggen vooraf. Ik ben er niet het hele uur, dus ik kom niet meer aan de slotronde toe. Maar ik zal het even heel kort houden. Van, ik ben uh, geabonneerd op App van de Dag. Uh, daar komt meestal niet zoveel in langs. Maar van de week kwam daar een tekst editor in langs. Write 2 uh, zal het wel genoemd moeten worden. Write 2 schrijf je dat los van elkaar. En dat uh, was een vrij dure app van een euro of vier, vijf, uh, volgens mij. En ik dacht eigenlijk dat het een tekstverwerker was. Dat is het niet. Het is een hele simpele teksteditor om TXT-files te maken. Maar wat ik er zo van gezien heb, en je kan hem ook met Dropbox synchroniseren, is hij uh, nou duizend procent toegankelijk. Er zit niet zoveel in, maar wat erin zit werkt gewoon voortreffelijk. Oké, okay, dankjewel. Een toegankelijke app erbij is uh, toch wel weer fijn. Ja, wat je toch wel een beetje ziet is dat af en toe de, de prijzen voor goede apps die stijgen toch wel een beetje. Er begint een beetje van mijn gevoel een scheiding te komen tussen de goedkopere en de wat duurdere apps. Hoewel wat ik van de week zag die Braille app dat die dan plotseling 14 euro moet kosten. Dat vind ik nog wel een heleboel geld. Maar goed, het zal een project van een blinde instituut zijn denk ik. De, die moet er geld opbrengen. Zoals gezegd, er waren geen verdere vragen bij e-ask. Um, dus gaan we... Uh, en dat Peetjes verhaal komt later. Dus gaan we door met het gedoe rond alles zinken en zo verder. Ik hoop dat ik er een uh, behoorlijk compleet verhaal van kan maken. Een heleboel zal bij jullie uiteraard al lang bekend zijn. En misschien dat er nog wat vaagheden, vlekken, puntjes op die i gezet kunnen worden. Nou, dat is dan uh, alweer meegenomen. Wat mensen vaak uit het oog verliezen, denk ik... ...is dat uh, iTunes... ...het doel van iTunes is het synchroniseren van de PC-versie van iTunes... ...met alle e-devices die daarop aangesloten zijn. Dus als je een iPhone, iPod en drie iPads hebt... ...zal iTunes proberen om al die vijf apparaten gelijk te houden. Koop je op een iPad wat erbij... Dan wordt dat gesynchroniseerd naar iTunes en vervolgens naar alle andere iPads en iPhones en iPods. En koop je in iTunes op de pc wel bij, gaat het ook naar alle andere iPods. Wil je uh, voor verschillende mensen verschillende kopieën van een iPad vastleggen en verschillende synchronisaties, dus dat het gewoon los van elkaar staat van twee verschillende iPads is de enige manier om daar gebruikers aan te maken op die computer en als je dat wil moet je eerst iTunes weggooien, alles en dan maak je nieuwe gebruikers aan en dan haal je iTunes er weer bij en dan snapt iTunes dat die bruikbaar moet zijn voor meerdere gebruikers ik heb ergens gelezen dat als je dat dus anders doet dus iTunes gewoon laat staan en er een gebruiker bij maakt dat dat dan uh, eigenlijk gewoon niet goed gaat komen en toch dingen af en toe door elkaar blijven lopen Ik ga ervan uit dat je één gebruiker hebt en uh, voorlopig één iPhone of een iPod. En heb je er dus meerdere, dan worden die dus gewoon altijd gelijk gehouden. Het backuppen van een uh, iPhone of iPod, dat gebeurt eigenlijk in eerste instantie als je helemaal niks doet automatisch. En wel op twee manieren. De apps plus alle gegevens die daarin horen, die worden naar iTunes gekopieerd. En die staan gewoon in de afdeling Apps op de PC. Dus je hebt geen afdeling Apps op je iPhone zichtbaar, daar zie je alleen maar de PC-versie van. Bij zo'n app horen alle dingen die in de app staan. Ik dat, uh, helft zo werkt dat, of zo hebben ze dat gewoon gedefinieerd bij Apple voor iPhone. En dat betekent dus als jij de Daisybook app de boek app hebt waar drie boeken in staan. Dat dan de app plus drie boeken als app wordt gekopieerd. Je kunt dus niet uh, losse delen van een app uit zo'n backup halen. Er is wel software om die iPhone dingen meer uit elkaar te halen. Maar daar is weinig over te vinden. En wat er is, dat is over het algemeen voor Mac. Het andere ding wat er gedaan wordt is een reservekopie. En die wordt wel uh, per iPhone, iPod of dat soort dingen gedaan. En de reden daarvoor is dat in een reservekopie staat geen uh, kopie van je OS. Die staat alleen maar op je iPhone. En in je reservekopie staat de inhoud van Bepaalde apps. En daar begint een stukje onduidelijkheid. Ten eerste is er nogal wat verschil tussen versies. Als je van versie 2, 3, 4, 5 en 6 kijkt. Uh, wordt er steeds meer bijgehouden in de reservekopie. En sommige dingen die gooien ze er ook weer uit. Bijvoorbeeld hele grote video's hebben ze er bij uh, 6 uitgegooid. En groot dat begint dan bij meer dan uh, 4 gig. Die worden niet meegenomen in je reservekopie. En misschien dat daar de reden voor is dat het gewoon te veel tijd kost. Uh, als jij 8 gig uh, in 2 films hebt staan, dan kost zo'n reservekopie al heel wat tijd. Het kost sowieso al behoorlijk wat tijd. Tenminste, als je veel apps hebt en veel dingen hebt staan. Wat zit er wel in je reservekopie? Uh, kopie? Nou, bijvoorbeeld inhoud van uh, de agenda database. En dan maakt het dus niet uit of je bijvoorbeeld de VOL-kalender gebruikt. Of dat je uh, de iPhone-kalender gebruikt. Of Call Alarm. Die dingen, dat zijn allemaal schillen over de database heen. Over de echte Apple kalender heen. En die echte Apple kalender, die wordt gekopieerd in de reservekopie. Dat geldt hetzelfde voor de contacten. Of je nu de Apple app gebruikt voor contacten of... Um Een andere app waar de naam even van ontschoten is. Die hebben we hier ook al eens een keer in het vraaguur gehad. Ook dat is weer een schil over die contacten heen. Maar die contacten worden gekopieerd. Een verschil bijvoorbeeld tussen uh, versie 4 en versie 5 of 6 van iOS. Is dat vanaf versie 5 6 worden de audio memos meegekopieerd. Die waren ze bij versie 4 geloof ik vergeten. En bij versie 3 bestonden ze nog niet. Oftewel, eigenlijk alle uh, Apple eigen dingen, dus alle Apple eigen apps, worden meegenomen in je reservekopie. En alle andere apps worden gezinkt met de apps. Er is niet een complete lijst, tenminste ik heb hem niet kunnen vinden, van wat er nu exact wel en niet in de reservekopie meegenomen wordt. Maar bijvoorbeeld ook wel uh, telefoonhistorie en favorieten en... Um, Geluiden die je bij afspraken wil laten afspelen en dat soort zaken. Dat betekent dus dat als je je iPhone helemaal plat gooit of dat die plat wordt. En je doet een reset naar de factory settings. Dan worden er dus twee dingen teruggezet. Hij wordt gesinkt met wat er in de apps staat in de iTunes Op de pc versie van iTunes. En daarna wordt er een reservekopie overheen gestuurd. En die vult weer alle agenda, contacten en andere dingen. Ik heb wel eens met uh, bevend hart zitten kijken naar een herstel van mijn iPhone. Dan ik dacht: oh god, oh god, dit gaat helemaal niet goed komen. Maar ik heb er nu al een aantal gedaan. En heb tot nu toe gezien dat het uh, allemaal best goed gaat. Wat bijvoorbeeld dan weer niet duidelijk beschreven is. Of als je... Uh, ...je agenda in de cloud bijhoudt... ...dus dat, dat er een kopie van je agenda is... ...of die dan ook in de reservekopie wel of niet wordt meegenomen. Eigenlijk is het helemaal niet nodig dat die daarin meegenomen wordt... ...maar het zou best kunnen dat die dat toch wordt. Wat wel zeker is, is dat... Uh, E-mail wordt niet in je reservekopie meegenomen. Dus als jij een pop-account hebt, wat ik had voor werken.pcvisie.nl, dan wordt e-mail van dat account niet in je reservekopie meegenomen. En e-mail van Exchange Accounts wordt sowieso niet in reservekopie meegenomen. Nou, dat wat de reservekopie op iTunes betreft. 15 19. Start en nu gaan we kijken naar de, re... Stil. de reservekopie in de cloud. Tweede over synchroniseren, kopie op PC of niet. Mail 38 nieuwe onderdelen. Tik de om te openen. Zoekveld, beweeg. Ik zal even mijn hints, hints uitzetten, want daar de tol van. Die methode, wijzig. Verticale naties, Pins. Pins naast de Juist, dat is wat ik wou. Wegenlijst. Dan gaan we naar instellingen. Stores map, 17 nieuwe onderdelen. Instellingen, een nieuw onderdeel. Hij vindt dat ik nog steeds een nieuw onderdeel heb. Ik heb nog niet geüpdate naar 6.1. Dat komt nog wel, maar ik moet ook altijd even daar moed voor vatten. Maar het gaat wel komen en het gaat wel goed komen ook, denk ik. Vliegtuig. Ik ga naar iCloud-instellingen. Terugknop. Om te beginnen staat hier dus een uh, ding van wat in de cloud wordt opgeslagen. Nou, daar hebben we het vorige keer over gehad. Koptekst, een klok, koptekst, account, e-adviesie.nl. Knop, e-mail, uit contacten, uit agendas, uit herinneringen, uit safe, uit notities, uit pasboek, uit fantasieel documenten, slechts gegevens. En documenten slash gegevens, zijn dat zijn dan dingen vol pages en dat soort uh, verhalen en nummers. De opslag en reservekopie, die tik je dubbel. Opslag in Ik, uh, terug, Omdat je dus hier geen sync hebt zoals je dat op je, naar je PC toe hebt, een aparte sync voor de apps en een aparte reservekopie. Hebben ze daar hier een soort mix van gemaakt? Opslag in reserve reservekopie. Koptekst. Opslag. Koptekst. Totale opslag 5,0 gigabyte. Beschikbaar 1,2 gigabyte. Dus daar is 4 zoveel al weg. Opslag. Knop. Daar heb ik een beheeropslag. Ik loop even verder naar beneden. Wijzigopslag aan het moment. Knop. Reservekopie. Koptekst. reserve kopie. Maakt automatisch een reservekopie van uw filmrol, accounts, documenten en instellingen als deze iPhone is aangesloten, vergrendeld en verbonden met een wifi netwerk Kom Nou, wat hij daar zegt is dat hij een iCloud reservekopie wil maken als hij wifi heeft, op de stroom is aangesloten en vergrendeld is. Ik uh, gebruik dat niet veel, want die van mij is hoogste zelden vergrendeld, omdat ik de autovergrendeling uit heb gezet. Uh, ik vind het zo ontzettend irritant als hij steeds dat scherm vergrendelt automatisch. En in praktijk heb ik mijn schermgordijn aan staan. en de vergrendeling uit. Ik gebruik hem heel erg veel, af en toe op de stroom, maar meestal gewoon zonder stroom. En dan gaat hij gewoon een hele dag net aan mee. Soms dan uh, uh, moet hij s'avonds een keer bijgevoed worden met een batterij, maar meestal gaat hij wel een dag mee. Maar nu reservekopie, kopie. Knop. Dat wou ook niet. de reservekopie nooit. Koptekst. Dus hij heeft nog geen reservekopie gemaakt. Oké, okay, ik ga even terug naar de... Opslag. koptekst. Opslag in reservekopie. Koptekst. Uitruim. Terugknop. Opslag. Opslag. Totale opslag. Vind beschikbaar. maar. Naar op opslag. Knop. Wijzig opslag aan Koptekst. Reservekopie. Koptrext. Koud reservekopie. Maak automatisch een reservekopie van uw filmrol. Accounts. Maak nu reservekopie. Even kijken. Welke zocht ik nou? totale opslag 5,0 gigabyte. Ja, opslag, optekst, tot misschien bij 1,2-opslag. Nou, juist. Opslag. weer opslag kies ik En dat opslag opslag en reservekopie, terugknop. Kan even duren. R-opslag, koptekst, backups. 3,7 gigabyte. IPhone 4 van Wik, deze iPhone 3,7 gigabyte. Documenten en gegevens 27,5 megabyte. Dit is 22,7 Dus daar hoor ik wat er staat. Dus 4,5 megabyte. Ik kan hier niet op door te te kijken wat er staat. Dus 4,5 megabyte. Nu een ondersteek info. Op slag. Terug info. Wijzig. Oh, dat mag je nu wel. En documenten en gegevens. 4,5 megabyte. Nu een onderstreeping export onderstreeping 0 06 2012. Dus daar hoor je dan de dingen die die heeft opgeslagen voor nummers. Ik ga hier en el hier opslag terug. opslag bijopslag, 3,7 gigabyte. IPhone 4 van Dick. deze iPhone, 3,7 gigabyte. Info, opslag. terugknop. Die doe ik dubbel tikken. kop, iPhone 4 van Dick. deze iPhone. Nieuwste reservekopie, Onvolledig. Grote reservekopie, 3,7 gigabyte. reservekopie opties. Bezig. Kies de gegevens waarvan u een reservekopie wilt maken. Bezig. Dan moet u even over nadenken. Kies de volgende reservekopie. 3,7 gigabyte. Filmrol. Hier, kan... Om van instelling te wisselen. Hier kun je aangeven welke componenten je wil dat er uh, gebackupt worden in de iCloud. Je hebt natuurlijk maar 5 gig. En... Ja, met een 16 giga iPhone die ik hier heb, moet je daar wat schipperen met de ruimte. Of ruimte bij kopen. Dus ik zet mijn filmrol, zet ik voorlopig maar eens even uit. In deze filmrol. Uh. Hoppa. Attentie. Wilt u reservekopieën van filmrol uitschakelen en de reservekopiegegevens van eenkelaar verwijderen? Ja, dat wil ik wel. Schakel uit en verwijder. Knop. Hoppa. Weg ermee. Info. Filmrol. Uit. En ik veeg verder. Om van inst. Inversie. Uh. Rea 2. Uh. Vot. Flash drive. Toon alle apps, knop. Verwijder reservekopie, knop. Nou, dat wou ik niet. Je krijgt een klein lijstje van apps, een stuk of drie, vier. En dan krijg je een toon alle apps, knop. Die tik ik dubbel. En hier kun je helemaal los met alle apps die je hebt, of ze wel of niet in de reservekopie meegenomen moeten worden. WhatsApp, e-mail plus, woorden, En mail dat, de file, alp, zweet, mist. En volgens mij, ze hier volgens mij worden ze hier gepresenteerd in uh, de hoeveelheid data die ze innemen in de iCloud. Hij begint hier met die DAZI spelers, met Volt en met Indesi en dat soort zaken. En als ik me even wat naar boven schuif... Rij 24 tot en met 33 van in. Dat zijn er nogal wat. Ik schuif gewoon even... Hoppa, Rij hoppa. Hop, hop. Rij, 9, Rij 69 tot... Rij, 9, Rij, 4, Rij 86 tot en met 5. En gewoon vis-vis. had met GPS... Nou, bijvoorbeeld dat Aliat een GPS. Stelling wisselen. Ik dacht dat ik mijn hints uitgezet had. Verticale navigatietekens, woorden, complete stukjes, volume, hints, hints en gescheidd Verticale navigatie en besturingen via een uh, explorer, een concentraat, een Dropbox. Uh. Nou, dat zijn dingen die echt heel weinig data nemen. Uh, Dropbox is daar een uitzondering op, die heeft wel veel data, maar die wordt in zichzelf gebackupt, dus die wordt niet nog een keer in de cloud gebackupt. Tot tot Ik ga even terug naar 3 van 5 strikten bijopslag. Beheer Beheeropslag. Beheer opslag. backups. 3,7 gigabyte. 4 van D, documenten en gegevens. 27,5 megabitus ...22... documenten en gegevens. Kan ik hier ook nog verder? Nee. If 4 van Dick. Ifum van Dick. Documenten M 27 PC, numbers, blokscanner, scan multi, polar en enl van alles. Nee, je krijgt hier dus niet je agenda te zien. Hoe, hoeveel daarvan gebacker het is? 3,7. Ik dacht dat ik die ook wel gezien had, maar. Opslag in opslag in opslag. Totale opslag. 5,0 gigabit Misschien 1,3 Knop. Wijzig opslag en abonnement. Knop. Dan heb ik één scherm terug nog een wijzig opslag ab abonnement. Geselecteerd. Wijzig opslag abonnement. En die geef je de mogelijkheid om Knop. Knop. opslag te kopen. Opslag. Koptekst. kop, Grijs. Aardig abonnement. Koptekst. Geselecteerd. Gratis, 5 GB totaal meer info, gratis een upgrade. Het bedrag wordt u onmiddellijk en elk jaar in rekening gebracht, totdat u uw abonnement wijzigt of annuleert. Dat onmiddellijk is hier zeer opvallend. 16 euro, jaar, 15 GB totaal opslagruimte. Dat is dus de totaalopslag, daar zit volgens mij die 5 Gig ook bij in. Dus je krijgt er 10 Gig bij voor 16 euro per jaar. 16 euro slash jaar, 15, 32 euro slash jaar, 25 gigabyte, 80 euro slash jaar, 55 gigabyte totaal opslag. min binnen 15 dagen na het ingaan van het petrade, min binnen 15 dagen na het ingaan van het petrade of binnen 45 dagen na een jaarlijkse betaling contact op met Apple voor een volledige terugbetaling. Gedeeltelijke terugbetalingen zijn beschikbaar waar de wet het toestaat. Oftewel, had je dat toch niet gewild, dan zijn er schijnbaar manieren van terugbetalen, maar dat um, zal wel lastig en tijdrovend zijn, neem ik aan. Even kort samengevat: als je dus een backup- of reservekopie maakt naar je iTunes toe, worden je apps. ...gezinkt met de apps op je iTunes... ...en dus ook met apps op andere... ...i-apparaten... E ...en in je reservekopie... ...staan je agenda, instellingen en al dat soort toestanden... ...als je backupt naar de iCloud... ...doet u dat alleen maar als die op de stroom staat... ...aan de wifi hangt en vergrendeld is... ...en daar kun je dus per app aangeven wat je wilt backuppen... ...voor... Sommige Apple, Apple apps kun je dat wel aan of uitzetten, als voor pages en nummers bijvoorbeeld, maar de inhoud van agenda's en dat soort zaken wordt automatisch in de cloud gezet. En dat gebeurt ook onder fly, dus op het moment dat je een afspraak maakt is die ook direct in de cloud beschikbaar en uh, komt die waarschijnlijk niet in jouw reservekopie terug. Ik geef de mic vrij voor vragen. Ik denk dat er nog heel veel over te zeggen is. En mogelijk heeft iemand dat nog heel veel over te melden? Ik geef hem vrij om vragen. Nou, nog even een, een aanvulling misschien, Dirk. Of althans iets wat ik nou zomaar bedenk. Want jij zegt dus inderdaad dat pages en numbers en dat soort apps uh, met de inhoud uh, in de iCloud uh, terechtkomen. Dat zou natuurlijk ook wel eens kunnen gelden voor uh, uh, VOD en IMDESI en dat soort apps. En van dat soort apps is het dan misschien juist wel handig en belangrijk om ze wel te laten meelopen in die uh, reservekopie. Want dan heb je uh, op dat moment natuurlijk de meest actuele Daisy boeken of wat je er ook maar in had meteen weer terug. En hetzelfde geldt denk ik ook voor Dropbox waar het uh, de favorieten betreft. Want als jij een favoriet in Dropbox aangeeft dan wordt die uh, gesynchroniseerd naar je iPhone en kun je hem ook offline uh, bekijken. Dat is het voordeel van die favorieten. En dan neem ik aan dat hij ze ook meeneemt in die reservekopie. Ja, dat is eigenlijk wat, we, wat ik er als eerste over zou durven melden. Ja, dat heb je helemaal gelijk in. Hij neemt ze mee in de reservekopie. Dus alle apps die gegevens bij zich dragen, worden in de reservekopie gezet. Behalve een aantal Apple apps die hun gegevens sowieso al in de cloud kunnen stoppen. Zoals pages, nummers en de agenda. En... Um... Ik denk dat, dat als Dropbox-backup... dat alle lokale data... die wordt gewoon in die, in die reservekopie gezet. Misschien een, een domme vraag... maar je hebt het in jouw verhaal... Uh, vaak over uh, iets is gesynkt of zo. Wat betekent dat? Sinken, dat is een afkorting voor synchroniseren. En dat betekent dat het gelijk gehouden wordt. Excuus voor dit domme vakjargon. En dat bedoel ik dus mee dat... Uh, Stel je hebt drie apps in iTunes op de PC staan, A, B en C, en je koopt een app op je iPhone, een appje D. Als je dan gaat synchroniseren, dan betekent dat dat appje D ook naar de PC-iTunes gaat en appje A, B en C gaan ook naar de iPhone of alle andere e-devices die aan die iTunes hangen. Duidelijk, ja, bedankt. Nou ja, wat ik meestal roep, van, of het was een helder verhaal of een heel saai verhaal. Hebben we nog gebruikers? Ja, verdomd, we hebben nog gebruikers ook. Dus het valt mee, er zijn nog mensen blijven hangen. Uh, nou, als hier verder geen vragen over zijn, dan uh, kunnen we verder naar Tom wat betreft het hele verhaal over uh, het versiegedoe en Xander. Ik heb nog één aanvullende opmerking, Dirk, wat betreft natuurlijk dat, dat, dat verhaal van jou van het is lastig om te, te, te backuppen, want ik heb hem bijna nooit opvergrendeld aan het net hangen. Dat zou je natuurlijk s'nachts thuis kunnen doen, dan zul je hem vast wel eens uploaden, eh, opladen. Ik begin ook al taal te praten. En, dan, uh, en dan, uh, dan zou dat natuurlijk gewoon uh, automatisch gaan als hij daar met je, uh, met je uh, netwerk verbonden is. Dus dan gaat het in feite uh, slapenderwijs. Ja, dat zou zeker kunnen. Maar wat ik al zei, ik heb mijn vergrendeling helemaal uitgezet. Dan zou ik me dus met de hand moeten gaan vergrendelen als ik s'avonds nog gelezen heb. En dan bijna in slaap aan het vallen ben bij mijn boek. Ja, ik ben met je eens. Het zou op zich moeten kunnen. Ik zal het vanavond gewoon eens proberen of ik... In dat moment tussen, van ik kan niet meer lezen want ik val in slaap. en ik val helemaal in slaap. even mijn phone kan vergrendelen. om uh, die backup te maken. Maar op zich heb je gewoon gelijk. Uh, als die gewoon vergrendeld is s'nachts. dan kan dat slapende wijs. Nou, ik denk dat het nog veel simpeler is. Je kunt er volgens mij gewoon lezen, al, al lezend vergrendelen. en dan, uh, dan uh, blijft die keurig. Uh, ik weet zeker dat het in VOD kan. En uh, dat zal vast in veel andere apps ook gewoon kunnen. Uh, ja, ik weet niet. Ik, ik heb een vraag, maar ik weet niet of ik aan de beurt ben. We hebben hier geen nummertjes. Nou, daar komt hij dan. Ik heb uh, uh, eerst mijn iPod vergrendeld. Uh, sorry, gereset en uh, ge, gesinkt eerst en alles en zo. En uh, toen uh, kwamen al alle apps die ik uh, had, uh, op de iPhone had, maar een heleboel wilde ik daar niet van op de iPod hebben. Maar die kwamen daar toch op en dat kwam omdat ik in JAWS niet bij het lijstje kon komen... maar uh, ik kon aanvinken welke apps ik wel en niet wilde hebben. Dat, dat vond ik heel jammer, want nu heb ik een ontzettende klus om alles weer uh, weg te halen, netjes te maken enzovoort. Hé, hey, dat is vreemd afzicht. want ik neem aan dat natuurlijk herkent iTunes je iPod... En als je dan uh, in het uh, bronnenlijstje naar je iPod gaat en, en je tapt door naar die aankruisvakjes en je, je tapt dus naar apps, dan zou je dat lijstje eigenlijk gewoon moeten zien met Jos, ook in iTunes 11. Uh, had je dat inderdaad gedaan? Het aankruisvakje apps aangekruist en dat doortappen via tv en... Uh video's en foto's en dat je dan die verschillende aankruisvakjes krijgt van of je apps wil synchroniseren en dat lijstje. Ben je daar geweest? Ja ben ik geweest en uh... Nou ja, op een gegeven moment uh, ik, ik, zag ik dat, dat lijstje niet. Ik, want ik weet niet precies hoe dat dan werkt. Ik zie dan dat je dat moet aankruisen hier, hieronder. Maar ik kan met mijn pijltjes naar beneden niet in dat lijstje komen. Daar heb ik ook al eens een keertje, volgens mij, uh, een keer heen en weer teruggetapt. Omdat ook we dat wel eens wil helpen. Maar ja, op een gegeven moment kwamen er toch 167 apps binnen. Waarvan ik een aantal echt niet wilde hebben. En degene die uh, in, de, in de mappen moest komen, die kwamen ook meteen in een uh, in goede map terecht. Maar ja, er staan er nou nog een heleboel op. Uh, die, die ik eigenlijk, uh, het zij, weg wil doen weer. Of ja, misschien toch nog wel in een mapje wil stoppen. Maar ja, daar ben ik mee begonnen. Maar dat is een hele heel werk. Dat is het ook. Nou, misschien moeten we even, als, als we toch een keer tijd hebben. En jij zei dat je ook nog wel wat uren had. Een keer dus even telefonisch. en Jij hebt Jaws, dus dan kunnen we gaan tandemen. En dan wil ik wel eens even over je schouder meekijken hoe dat zit. Zullen we dat eens dus even doen een keer? Nou, ik zou het fijn vinden, ja. Dus laat maar weten wanneer je het uitkomt. Dat lijkt inderdaad een uh, goede oplossing. Maar ik. Uh, oh, ho, oh, oh. ho. Het, het lijkt inderdaad wel dat die tapvolgorde bij uh, iOS. Niet bij iOS, bij iTunes 11 behoorlijk waardeloos is. Hoor. Want soms dan springt hij echt over dingen heen en dan met shift-tap zie je ze wel en soms ook niet en de volgende keer met shift-tap wel weer. Ik, ik kan me wel voorstellen dat als dit daar niet helemaal uh, erg blij van wordt. Nee, klopt. En uh, nou ja, we gaan het gewoon eens even uitzoeken. Ja, wat ik ook, uh, dat was toen nog in iTunes 10. Ik heb hem toevallig na dat backup verhaal hè, dacht ik, ik ga nu ook uh, iTunes maar eens uh, updaten. Maar wat ik vlak voor dat backup ook weer in iTunes uh, 10 had, uh, dat was dat ik uh, op een gegeven moment ook niet meer in dat lijstje kon komen. Om uh, zeg maar de, ja, die, die boomstructuur van bronnen, afspeellijsten, de iPhone, weet je. Dus dat moest even met de muis worden aangeklikt voordat ik dat weer uh, met de pijltjes toetsen kon uh, navigeren. En volgens mij kwam dat omdat ik ergens op apps een keer uh, uh, naar binnen was gegaan. Dus in de boomstructuur bij apps. Want ik zag daar alsmaar staan dat er nog een x-aantal apps geüpdate moest worden. En dat vond ik nogal raar, maar dat zijn waarschijnlijk apps die ik uiteindelijk van de iPhone verwijderd heb en die nog wel in iTunes staan. Zoiets ik dat, uh, denk ik dat dat dan is. Ja, het is ook heel verstandig om als je apps uit je iPhone verwijdert en die wil je ook uh, echt voorlopig niet meer zien. Om dan in iTunes zelf in de structuur naar apps te gaan en daar ook apps te verwijderen. Dan gooit hij ze ook uit de, zeg maar de mappenstructuur van iTunes op je computer weg. En dan ben je dat probleem ook kwijt. Ja, maar daar heb ik al de indruk, ontstond voor mij juist een probleem. Want toen kwam ik nooit meer terug in die boomstructuur, waar ik dus weer kon kiezen om de iPhone te gaan backuppen. Ja, nou ja, het voert misschien een beetje te ver, want misschien heeft het ook wel te maken met versies van JAWS. We moeten er maar eens eventjes wat meer uh, aandacht aan, aan besteden, denk ik. Het is jammer, want uh, ik had begrepen dat een aantal jaren geleden er in Amerika een proces is geweest... ...in verband met uh, iTunes en de toegankelijkheid. En uh, dat hebben ze toen verloren, Apple, dus is de Windows-versie toegankelijk geworden. Maar er zitten dus nog steeds problemen, helaas, uh, voor de Windows-gebruikers... Oké, okay, nog andere vragen of meldenswaardige dingen over apps en reservekopieren? Oké, okay, Tom, stort jij ons met kennis over uh, alle versiedingen en zo? Ja, dat zal ik proberen, Dirk. Uh, nou ja, uh, er is al heel veel over geschreven. Dat heeft iedereen wel gemerkt. Het, uh, uh, na een maandagavond, 7 uur, is het. Uh, Voice-over-forum zo ongeveer ontploft, denk ik. Ik weet niet hoeveel mails, mails er zijn binnengekomen en hoeveel uren uh, ik al niet heb zitten lezen. Uh, maar goed, het, het heeft wel een, een goed doel gediend, want ik denk dat we nu, nu enigszins voor zover dat dan mogelijk is, uh, een beetje een beeld hebben van hoe het uh, gaat en is gegaan. Uh, Dirk, jij zei dat al, Apple houdt sommige dingen best wel een beetje vaag en kom je niet altijd overal achter. Maar goed, ik ga toch een poging wagen. Uh, even met het makkelijkste te beginnen. De update van 5.1 naar 6.1 gaat over het algemeen behoorlijk vlekkeloos. Onafhankelijk de iPhone. Het enige wat je wel hebt gehoord is dat het bij sommige mensen heel erg lang duurt. Dat klopt. Dat heeft ermee te maken dat uh, het hele iOS 6 is best een behoorlijk groot pakket. En als je overstapt van... IOS 5 naar IOS 6 wordt het hele pakket gedownload. Uh, vanaf, ik dacht zelfs, te, ik weet niet of dat al vanaf 5 was, maar in ieder geval vanaf IOS 6.0 is het zo dat wanneer er een update komt het niet meer nodig is zoals daarvoor om het hele pakket te downloaden en te installeren, maar dat het ook in deeltjes gebeurt. Je zag ook bij de update van 6.01 naar 6.1 dat het maar iets van ongeveer 70 mb was. Maar dat verklaart ook de tijdsverschillen. Van iOS 5 naar iOS 6 duurt lang. Omdat er echt een aantal honderden uh, MB's gedownload moeten worden. Uh, van iOS 6 naar iOS 6.1 ging dat over het algemeen veel sneller. Omdat dat maar een klein pakket was. Dat is één ding. Dan hebben we nog het hele stemmen gebeuren. Um, in iOS 5 was het zo. dat En volgens mij ook nog in iOS 6.01... Dat wanneer je van taal veranderde. En dat kon uh, iPhone taal zijn. Of uh, stembesturingstaal. Dan verdween de, de HQ stem van je iPhone. En moest je dus uh, om een HQ stem van die taal te krijgen. Die echt laten downloaden. Ging je dan weer terug naar Nederlands. Dan werd op dat moment uh, Xander weer gedownload. Um, in iOS 6.1. 1. Hebben ze blijkbaar het zo gemaakt dat er meerdere HQ-stemmen tegelijk op je iPhone kunnen staan. Ik heb nog niet kunnen vinden hoeveel dat er mogen zijn. Ook daarin is het allemaal nog een beetje vaag. Maar we weten zeker dat dat gebeurt. Dat betekent dat uh, in, in mijn geval bijvoorbeeld, ik had de uh, slechte HQ-stem van Xander op mijn iPhone staan. En ik ben gaan ...updaten naar 6.1. Toen bleef ik dus die slechte stem houden. Dat is dus wat veel mensen hebben ontdekt. Op grond van de eerste... ...aanwijzingen ben ik toen... ...mijn iPhone gaan zetten op... ...Engels en ook besturing Engels. Dus echt helemaal Engels. In de hoop dat er dan... ...iets leuks zou gebeuren. Nou, wat er ging gebeuren was natuurlijk leuk. Ik kreeg een keurige Daniel. Ik heb het ook zelfs ook nog even met... Uh, ...de... de uh, Amerikaanse, Engelse dame gedaan. Dat ging ook helemaal goed. Die, die kwam ook in uh, prima HQ kwaliteit. Op het moment dat ik de zaak weer op Nederlands zette, kreeg ik helaas onmiddellijk de, uh, de slechte HQ stem van Xander terug. Dus daarin was het al duidelijk dat je uh, niet zomaar... ...een stem kon downloaden. Het probleem was dus van hoe krijg ik mijn iPhone zo gek... ...dat hij opnieuw Xander gaat downloaden, de goede HQ. Nou, ik heb dus een aantal van de voefjes die gemeld werden geprobeerd... ...maar bij mij lukten ze geen van alle. Uiteindelijk denk ik dat als je over wilt stappen van 6.01 naar 6.1... ...en je hebt al de HQ-stem van Xander, dus de uh, verminkte stem... ...dat het verstandig is om je iPhone op een andere taal te zetten en ook op andere stembesturing... dus zowel Engels als stembesturing Engels... om dan aan um, wifi te koppelen en aan uh, het SAP, dus aan de stroom. Dan verplicht je hem om de HQ-stem van de Engelse taal te downloaden... en omdat het in 6.01 nog niet gebeurde, gebeurde, zal dan de HQ-stem van Xander verdwijnen. Als je dat hebt gedaan, ga je updaten naar 6.1... En vervolgens zet je alles weer terug naar Nederlands en hangt hem weer aan de stroom en aan de wifi. En ik kan het niet uitproberen, maar ik geef je 90% kans dat je dan de HQ-stem van Xander hebt. Ja, de andere oplossing die ik heb moeten doen zelf, eh, omdat ik eh, dat gewoon niet meer kon doen... en ik zat op mijn werk en was veel te nieuwsgierig, dus ik had zoiets van ik ga gewoon toch mijn iPhone resetten... Ik heb dus keihard in instellingen algemeen voor het herstellen gekozen. En voor verwijder alles van mijn iPhone. En dan wordt de iPhone dus helemaal opgeschoond. en krijg je een ma maagdelijk apparaat alsof je net uit de doos komt. Op dat moment kom je in het configuratiescherm. Er loopt dan een landkaart over je scherm en je hoort uh, steeds in een andere taal iets roepen. Als je niet weet... Wat je moet doen, heb je echt een probleem. Maar wat je moet doen, is links onderin wijzen. Daar zit de ontgrendelknop. En die even dubbel tikken. En de kans is dan groot dat hij meteen in het Nederlands begint of eventueel in het Engels. Maar de, als je dan door de schermen heen gaat, dan kom je er eigenlijk vanzelf wel weer uit. Dat is eigenlijk gewoon zo'n wizard die je door een aantal stappen heen leidt. Uh, dan wordt je gevraagd om je regio te kiezen, eventueel je taal. In mijn geval was dat eigenlijk helemaal niet nodig. Vervolgens wordt je gevraagd om... Uh, hem aan een wifi te koppelen en dan ook nog als je dat hebt meteen je Apple ID in te voeren en dan of je dingen wil doen als locatievoorzieningen aanzetten en noem maar op en dan krijg je op een gegeven moment de knop van dank u wel, u kunt nu gaan werken met uw iPhone. Nou, dat had ik gedaan. Toen had ik dus een hele lege iPhone. Ik heb hem s'avonds hier aan de computer gehangen. En ja, uh, Dirk vertelde het al. Hij ging uh, een, een backup terugzetten. En daarbij ging hij eigenlijk ook al meteen synchroniseren. Er zijn een aantal apps bij mij niet meegekomen. Maar ik heb uh, na uh, dinsdag eigenlijk nee, geen tijd gehad om er verder naar te kijken. Want ik moet hem dan nog een keer aan iTunes hangen. En uh, als dit dan kijk ik ook meteen of ik wel in dat lijstje kom. Ik ik heb dus inderdaad uh, dinsdagavond alles teruggezet. Uh, ik miste een paar apps, uh, die heb ik even met, uh, en er was ook een, een app uit een map verdwenen. De hele mappenstructuur kwam ook terug. Mijn e-mailaccounts stonden daar keurig weer. Uh, agenda uh, was er weer, of oh, ja, mijn agenda was sowieso geen probleem. Want uh, die, die, uh, die staat bij mij in de iCloud. En Dirk zei het al, uh, dan heb je hem direct. Want uh, Lotte en ik gebruiken dezelfde Apple ID. En dus hebben wij ook een, uh, daardoor, omdat we hem allebei in de iCloud hebben, ook een, een gedeelde agenda. En uh, eigenlijk, uh, op het moment dat ik dus mijn iPhone had gereset, had ik alleen maar de compacte Xander. Ik heb hem dus op mijn werk even aan de stroom laten hangen. En inderdaad kreeg ik toen de, de keurige nieuwe HQ-stem. En ik heb de indruk dat... Hij iets helderder is dan de HQ stem onder 5 en ik heb ook de indruk dat hij sneller kan dan onder de 5. Oké, okay, ik denk dat ik dan gewoon alles wel zo'n beetje heb uh, gezegd wat er over te zeggen valt. Ik geef de microfoon even vrij voor vragen, aanvullingen en opmerkingen. Hey, ik hoor van alles tegelijk. Ben ik er Tom? Uh, Derk, het is volgens mij helemaal stil, hè? Nee, <lacht> zeker niet. Um, ik uh, heb dat gedaan zoals jij dat hebt gezegd. En het is me voor 100% meegevallen. De hele klus, ik zag er tegenop. Maar daarom had ik het eerst voor mijn iPod gedaan. En toen dacht ik, nou, dan nou kan ik het voor de iPhone ook wel doen. Dat wat jij, wat jij zegt van regio aanwijzen, taal aanwijzen en al die dingen. Dat heb ik uh, netwerk weer aankoppelen. Dat heb ik allemaal helemaal niet over doen. Het ging gewoon allemaal vanzelf. Ja, hier ga je alweer. Uh, het is soms heel onduidelijk wat er gebeurt. Ik neem aan dat jij ook gekozen hebt bij je iPhone voor instellingen algemeen en uh, iPhone herstellen. En dan voor de knop alles wissen. Ja, zeker. Alles, alles eraf. En, uh, nou ja, ik kijk wel wat het schip ongeveer. Nou, dat stranden precies op de goede plek. En had jij op dat moment je iPhone aan iTunes hangen, aan de computer of niet? Ja, ik had hem aan de computer hangen. Dan is dat waarschijnlijk het grote verschil, want wij hadden het er voor het begin van het vragenuur ook al uitgebreid over gehad, Astrid. Dat had ik dus inderdaad niet gedaan. Uh, ik heb uh, wel uh, uit de iPhone voor uh, alles wissen gekozen, maar ik heb hem pas later, toen me dat gevraagd werd, aan de computer gekoppeld. Want toen kreeg ik een vraag van hoe wil je hem uh, herstellen? Wil je hem als nieuw? Wil je uit de iCloud? En wil je hem uit, uh, als, uh, sorry, van de computer herstellen? Dus had ik hem wel gewoon aangesloten laten zitten, dan had dat waarschijnlijk uh, meteen ook goed gegaan bij mij. Dus dat is voor degene die het al moeten doen, wel een handige aanwijzing. Maak vlak voor je dus in de weer gaat een backup op je computer. Dan heb je alles zoals je het op dat moment hebt. Sluit hem aan, uh, sluit de iPhone of laat hem aangesloten zitten voor mijn part. Ga op je iPhone kiezen voor uh, alles wissen. Na, terug naar fabrieksinstellingen. En dan uh, lijkt het allemaal goed te gaan. Want ik had ook nog een optie. En daar had ik het voor uh, drieën ook al even met Astrid over gehad. Want ik had eerst in de computer gekozen voor herstellen. En dan krijg je een schermpje waarin staat, ik ga eerst eens eventjes de nieuwste uh, software uh, ophalen. Dus de nieuwste versie uh, van, uh, van uh, dingen. Maar ik dacht, nee, die staat er al op, want ik ging ook van 6.01 naar 6.1. Dus dat lijkt me een uh, overbodige stap, want dan gaat die A eerst op je computer die 6.1 downloaden. Dan gaat die B dat waarschijnlijk naar je telefoon kopiëren in zijn geheel, dus dan ben je veel langer bezig. Dus ik denk nee, dat ga ik niet doen. Ik laat wel even die telefoon naar fabrieksinstellingen terug en dan zie ik wel uh, wat ik dan vervolgens krijg. Ja, helemaal mee eens. Uh, ik had dus ook, uh, ik had hem niet aan de computer hangen en uh, uh, ik had dus gekozen voor uh, als nieuw. En dan kom je inderdaad moet je door die configuratieschermen heen en zoals Astrid het gedaan heeft, is inderdaad dan nog uh, ik denk tenminste, de minste, uh, hoe noem je dat? Bewerkbare methode. Bewerkelijke methode. Ik denk dat hij zodra hij weer opstart, meteen die basisgegevens uit, uh, uit iTunes trekt. Zuit je reserve kopie zonder dat hij dat uh, zonder dat hij dat zegt. Maar ik vind het stoer dat ik het gedaan heb, Tas, en ik, uh, wat had ik nog meer te zeuren? Oh ja, de volledige versie van een uh, iOS 6 is dacht ik ongeveer 2 gig. Dus dat is nogal een behoorlijk blok om uh, te downloaden. En zeker als je dat samen met uh, nou, 3, 4, 5, 6, 7, 8 miljoen anderen doet. Dus daar moet nogal wat gebeuren bij uh, de vrienden van Apple om dat uh, van elkaar te krijgen. En je ziet dus ook dat ze inderdaad ze een versnelling hebben toegepast om delen te kunnen downloaden. Wat natuurlijk gewoon veel minder belasting voor het internet en met name hun eigen netwerk is. Precies, ja. Ik wist niet meer precies hoe groot die was. Dus ik durfde me niet te wagen aan een, aan een getal. Maar ik had ook zoiets van, het zit tussen de anderhalf en de twee gig. En natuurlijk stromen die, die, die servers, die, die hebben het hartstikke druk. Nee hoor, bij, bij de, van 6.01 naar 6.1 was het eigenlijk binnen een paar minuten gepiept. En nou ja, nu wel de meeste mensen naar 6.1 gaan. Ik ken trouwens nog steeds mensen die zoiets hebben van... ...ja, wat biedt dat me nou aan voordelen? Ja, nou, dat zijn er een paar. Maar wat biedt het me aan nadelen? Dat zijn er ook een paar. Dus ik kan me nog best voorstellen dat mensen op 5.1 blijven. Waren het niet dat er natuurlijk steeds meer apps zijn die updaten... ...naar een versie waarbij ze gebruik maken van de nieuwigheden in 6.1. Dus op een gegeven moment zullen we allemaal in de vaart volkeren moeten volgen. Maar als ik het nou even goed begrijp... ...want niet helemaal duidelijk nog... ...maar de volgorde is dus dat je... ...voordat je gaat updaten... De, ...bij internationaal de taal- en stembediening op Engels zet... ...en dan ga je uh, die 6.1 uh, installeren en dat je hem daarna bij uh, internationaal weer allebei op Nederlands zet. Klopt dat of? Dat geldt alleen, voor mijn gevoel, als je een iPhone hebt die waar 6.01 op staat en waarbij je de HQ van Xander verminkt hebt. Dat is dus bij mij het geval, dus dan ga ik dat zo proberen. Oké, okay, lijkt me prima. En mocht dat dan niet gaan, um, ja, dan zul je die resetprocedure moeten doen. En dan is wat, wat uh, Bruno zei het beste, maak eerst een backup. Zorg dat je iPhone goed gesynchroniseerd is met iTunes en ga dan uh, updaten naar 6.1. Of uh, je iPhone resetten en updaten naar 6.1. Ik had ook nog wel even een heel klein aanvullend vraagje over het verschil tussen de backup terughalen van uh, de computer en de backup terughalen van de iCloud. Want Dirk zei net al uh, dat hij niet de uh, apps in iCloud bewaart. Die zou hij dus weer van, uh, zeg maar, iTunes of de Apple Store gaan downloaden, neem ik aan. Maar houdt hij wel de structuur van je, PC, uh, van je iPhone vast? Dat je dus wel, uh, want dat was zo mooi, en dat zal Astrid, uh, was daar ook enthousiast over. Je krijgt exact de mappenstructuur weer terug zoals je hem had. Dus het is echt uh, geweldig mooi. Gaat dat ook zo als je vanaf iCloud een uh, backup terughaalt? Heb ik nog nooit gedaan. Uh, en wat apps betreft kun je dus per, per app kun je aangeven of die wel of niet gebackupt moet worden in de iCloud. Als je dat uh, en die even denken, de mappenstructuur denk ik dat in de echte reservekopie zit. En de apps zijn dus apart. Ik denk overigens dat wat Tom had dat hij een aantal appjes niet had, dat, dat komt omdat die wel op zijn iPhone stonden en niet gesynkt waren met de PC naar iTunes toe. En uiteraard, als je apps niet meer hebt, kun je ze gewoon herkopen in uh, de App Store en dan komen ze naar je toe zonder dat je ze opnieuw hoeft te betalen. Er zijn uh, behoorlijk wat technische dingen gewijzigd tussen 6.01 en 6.1. Dus ik denk dat wat, ik weet niet wie het zei Tom denk ik zei uh, het wel belangrijk is dat je update naar 6.1 omdat er uh, leuke nieuwe dingen uh, bijgemaakt kunnen worden ook op het gebied van het berichtencentrum en van alles en nog wat hebben ze uitgebreid uh, om programma's makkelijker te laten lopen en het zou daar uh, beter moeten zijn. Dus ik ga zelf zeker updaten naar 6.1. Ja, ik denk dat je gelijk hebt, Dirk. De reden waarom er een aantal mensen zijn die nog niet willen updaten... dat is dat um, fenomeen dat als je um, zeg maar een mail opent of een, een, een, een artikel vanuit een lijst iets opent... en je sluit dat weer, dat je... Um, uh, Bovenin je lijst komt. Ik heb wel van een aantal mensen begrepen. Als je zoiets weer sluit en je tikt even op het midden van je scherm. Dan ben je wel weer op de goede plek. Uh, ik moet dat eens dus even kijken of dat ook bij de maillijsten zo is. Maar dat is een reden waarom er mensen zijn die zoiets hebben van. Nou ik vind dat zo vervelend als dat zo is. Dat ik uh, nog even niet ga updaten. Maar voor de rest, nou ja, jij zegt het en ik zei het ook al, uh, Ja, iedereen gaat rekening houden met 6.1 en uh, op een gegeven moment is het niet meer, zoals het technisch heet, downwards compatible, dan draai je apps niet meer op een eerder systeem, klaar. Ik heb nog even een vraag. Is er ook iets, ergens iets te vinden over release notice van, uh, voor 6.1? Dat is één ding. En ik wilde ook nog zeggen dat voordat ik de hele procedures in start uh, heb gezet, ik eerst heb gesynchroniseerd, want ik had een paar, uh, paar updates binnengehaald. Dus eerst synchroniseren, dan een uh, uh, uh, reservekopie maken en dan dat. Dus eerst synchroniseren. En ik ben ook geen app en alles staat netjes in de map. Voor zover ik weet zijn er niet echt. Uh... Release notes. Wat er in 601 exact veranderd is. Er zijn bij Apple altijd wel uh, technische notes. En dat is een uh, ding van een. Ja zo'n pagina of 80, 90 of zo. Maar dat is met name op uh, programma dingen. Wat ik op de iPhone club heb gezien. Is dat ze de kaarten app hebben bijgebutst. En ze hadden iets met. Dat weet ik niet meer. Maar het waren niet echt heel belangrijke dingen. Wat overigens wel raar is. En dat begrijp ik gewoon niet helemaal. Dat zo'n Xanderbuk, Hoe blij ik ook ben dat hij gerepareerd is. Voor uh, de mensen die hem gebruiken. Uh, voor een klein Nederlands taalgebied uh, gefixt is. En waar de hele wereld last van heeft. En waar Apple toch echt heel veel klachten over moet hebben gehad. Van alle taal, taalgebieden dat ding wat Tom noemde, dat je niet terugkomt in de lijst waar je een mailtje opende, dat daar niks aan gedaan is. Dat is dan wel weer een beetje vreemd. Ja, vind ik ook. Aan de andere kant, ik heb nog zelf niet veel met, met de kaartenapp gewerkt. Ik weet ook niet, uh, ik heb ook eens iemand horen roepen dat het met de iPhone 4 ook uh, iets niet zou werken of zo. Maar goed, daar wil ik even vanaf wezen. Maar ik begrijp dat die kaartenapp, die werkt natuurlijk ook met de ingebouwde stemmen. En als je dus wilt dat de mensen jouw kaarten-app gebruiken, moet je zorgen dat de stem ook goed werkt. En natuurlijk willen de Nederlandse iPhone-gebruikers de kaarten-app gebruiken. En dan moet Xander natuurlijk goed praten, want uh, dan verstaat niemand hem meer. Nog even over die, uh, dat terugzetten, uh, Astrid. Ik, ik, uh, ik had dus een heel raar fenomeen, maar nogmaals, ik zal daar straks even in iTunes naar moeten kijken. Ik had bijvoorbeeld, ik heb een map weer. Daar staan twee apps in. Het weer appje van, uh, van Apple zelf en uh, het appje Celsius. Dat gebruik ik al heel lang. Dus ik weet zeker dat dat ook uh, gesynchroniseerd is met mijn iTunes. Maar toen ik dus de backup ging terugzetten uh, dinsdagavond. Toen had ik een, nog steeds een map weer. Maar er stond alleen maar het weer appje in. En dat is trouwens voor Apple ook vreemd. Want als je een map hebt met één app. Dan... Dat kan eigenlijk niet echt. Dus er is iets raars gebeurd. Uh, maar nogmaals, ik heb nog geen tijd gehad om daar verder in te duiken. Ja, bij mij moet ik eerlijk toegeven is één ding <coughs> ook niet goed gekomen. Dat was VOA. Uh, nee, sorry. De VOA-calendar. En uh, die, uh, die heb ik uh, opnieuw opgehaald. En die, zit, die is toen wel weer meteen in de goede map terechtgekomen. Maar ja, het is en het blijft natuurlijk toch uh, Apple en iTunes en zo. Nou, dan heb je precies hetzelfde wat ik heb gehad. Want ik dacht van, nou, ik haal zelfsjes terug... En die kan dus ook meteen keurig in de goede map. Nou, ja, Dan heeft hij in zijn hartje wel ergens geweten dat hij daar thuis hoorde. Aan de ene kant gaan er af en toe inderdaad wel dingen mis. Aan de andere kant is dit uh, wat mij betreft toch echt wel een geweldig ding. Dat je gewoon vanuit je telefoon uh, eigenlijk alles kunt regelen. En je ziet ook de trend die Apple toch wel een beetje aan het inzetten is. Dat ze dat iTunes verhaal een beetje aan het loslaten zijn. En dingen ook verhuizen richting de cloud. Uh, ...behalve voor je eigen muziek of dingen die je erop wil zetten, daar heb je iTunes zeker nog wel voor nodig... Dan ...kun je al een heel stuk zonder iTunes en zelfstandig met je iPhone werken. Ik vind het uh, wel mooi. Ja, wat die muziek betreft gaat het ook veranderen, want uh, we hebben nu iTunes Match, daar heb ik zelf nog niet zoveel mee gedaan... ...omdat je daar ook wel iets voor moet betalen, maar ik denk dat dat inderdaad ook steeds verder gaat. Um, ik ben het helemaal met je eens met de manier waarop Apple dat doet, ook het updaten. Niet alleen voor de iPhone, maar als je dat ook op de Mac zag toen van de zomer, of in september was dat, uh, uh, Overseas Mountain Line kwam. Je gaat gewoon op je Mac naar de App Store, uh, uh, je koopt hem en hij gaat een tijdje aan de gang en je hebt nieuwe software. Ja, bij Microsoft ligt dat toch nog wel een stukje anders. Ik, uh, wat dat betreft uh, vind ik dat ze het gewoon goed doen. Vanaf Windows 8 kun je uh, is het ook het idee dat je Inderdaad, gewoon een nieuwe Windows-versie eroverheen kunt zetten en dat dan de rest van de software gewoon geïnstalleerd blijft staan. Maar vanaf 3.1 tot en met. vanaf Windows 3.1 tot en met uh, Windows 7, en dat zijn toch een versie of uh, 7, 8, is dat niet het geval. Tenminste, ik ken maar weinig mensen die hebben gezegd van, weet je joh, ik heb Windows XP staan. En ik zie in Windows 7 en er staat een update vanaf Windows XP knop. Laat je die gewoon eens gebruiken en kijken of het goed gaat. Iedereen zet volgens mij gewoon opnieuw Windows 7 erop. En hier loopt dat, uh, loopt dat goed. Maar ik heb dat wel gedaan, van Windows XP naar Windows 7. Volgens mij trouwens ook, van, maar daar wil ik vanaf wezen, want het is alweer zo lang geleden van Windows... Uh, 98 second edition. Uh, het was wel zo dat als je de XP cd rom erin stopte... dan kon je dus een, een soort upgrade doen. En dat werkte op zich wel. Maar je kreeg een puinbak op je schijf. Want hij maakte een soort Windows old map. En daar stond nog ook een program files in. Dus als je niet zoveel schijfruimte had... dan liep het helemaal mis. Nou, ik wil alleen nog zeggen dat ik verrast, echt en opgetogen was, dat ik geen enkel keer dus zelfs maar de behoefte heb gehad aan een oog. Uh, uh, dat het gewoon helemaal goed is gegaan, zonder dat ik er maar één oog bij had. Klopt. Ik kan me voorstellen dat voor de mensen uh, van 5.1 naar 6.1, die zich niet hadden gerealiseerd hoeveel uh, uh, data er binnen moest komen, dat die nog wel eens uh, uh, zoiets hadden van, help, wat is hier aan het doen? Voor de mensen die nog een heel klein beetje zicht hebben... Zou ik zeggen, als je het wil doen, maak je uh, je omgeving helemaal donker. En uh, wat je op je scherm ziet, is het uh, een, een licht uh, rondje, dat is het bekende appeltje met eventueel een streepje eronder. Dan weet je dat je iPhone nog gewoon bezig is. Ja, ik heb het nou niet over het updaten hoor, maar over het resetten. Want bij het updaten van mijn iPod heeft Dirk nog een heel klein beetje met meegekeken, omdat ik het ook een beetje eng vond. Ja, dat snap ik. En dan ben je bij Dirk in goede handen. Uh, slijmert. <laughs> nee, het, het is, het, ik, ik, ik kan niet anders zeggen dat uh, uh, petje af voor, voor Apple. Uh, natuurlijk kun je ook dingen uh, aanmerken op, op Apple. Maar over het algemeen doen ze het heel goed. Ik sprak gisteren iemand die ook veel dingen doet voor. Uh, Bijvoorbeeld voor Accessibility, dus waar ik ook regelmatig mee samenwerk. Die heeft nu al een tijdje Windows 8 gezien. En die heeft gezegd van, ik ben het nu echt zat. Ik stap helemaal over naar Apple. Ja, dat kan ik me op zich voorstellen. Maar aan de andere kant... Um, zeker als je dat vergelijkt met programma's als JAWS. En misschien in mindere mate ook wel Supernova. Is het volgens mij wel zo dat als jij uh, wat ingewikkeldere dingen wil met tekst of met spreadsheets, dat je dan toch echt bij JAWS en Excel uh, nog steeds beter uit bent dan bij, denk ik, Mac en Numbers, maar zeker weten bij iPhone en Numbers. En daarmee wou ik eigenlijk een stukje bruggetje maken naar de iPhone en Pages en JAWS en Word, uh, tenzij iemand nog iets heel dringends hierover te melden heeft, en anders gaan we door met Pages. Oké, okay, pak ik de mic voor Pages. Um, in vergelijking met uh, Word is Pages op de iPhone een magere tekstverwerker. Hij kan een aantal dingen en dat is gewoon teksttypen. Uh, het is handig om daar, een, als je braille kunt lezen, een brailleregel bij te hebben. Dat corrigeert een stuk makkelijker. Dat geeft je de mogelijkheid om braille invoer te doen... Ik maak daar zelf eigenlijk zelden gebruik van. Omdat ik uh, sneller op een QWERTY toetsenbord kan typen. Dan op een braai toetsenbord. Maar voor de mensen die dat willen. Uh, is dat natuurlijk helemaal prima. Als je. Uh, even kijken waar sta ik hier. 80 euro slecht jaar. 55 gigabyte totaal. 32 euro slecht jaar. 25 gigabyte totaal op slag. Oh dat is nog het verhaal van. Thuisknop. Instellingen. En nieuw onderdeel. Ik ga even naar Pages toe. Pagina 2 van 8. Vertaling. 3. het Internet. Spelletjes map. Office map. 6 absorb. Office. Number pages. Pages. Ik heb de Brienregel erbij staan. Pages, verliert, knop. Wat ik opvallend vind is dat er maar één Brien tabel ondersteund wordt en er wordt niet echt. Computer ondersteunt. Dus als je. Ja er wordt wel. Sorry. Er wordt wel ondersteund Op acht punts. Maar dan krijg je dus de Duitse braille tabel. Waarbij. Um, bijvoorbeeld punt 126. Het cijfer 2 is. En ik ben heel erg gewend aan de Amerikaanse braille tabel. En dan blijft dat gewoon heel lastig lezen. Maar misschien ga ik daar nog van aan wennen. Als je het pages start. Klopt. Dan heb je. Even naar het startscherm van pages gaan. Wat je bent. Ja. ja, heb je documenten, notatie. notatie, voeg in, oh, ik moet nog okay. één scherm terug, zie ik, sorry. Zo heel af en toe springt hij me naar de statusbalk toe, waarom die dat doet weet ik niet. Dat is niet wat je daar eigenlijk wil. Ze, 16, 11. Nou, dus Voeg document toe, knop. Ja, hij doet er keurig de Oe in dit geval met een uh, punt 246 en een keurige punt 46 als hoofdletter tegen. Voeg document toe, knop. Ik vind het wel even wennen om dat te lezen. Pages. Daar staat het woord pages, daar doet hij niks mee. Pages, knop. De wijzigknop um, kun je documenten mee wissen en dat soort zaken. Wijzignaam van de map knop. Map 2. van map 2. Er zat een grote bug in tot een aantal versies geleden dat je met de toegankelijkheidsopties aan, dus met voice over aan, niet mappen kon wijzigen. Nou je hoort nu dat die bij iedere... Vervolgcursus deze Spelers 2. Vervolgcursus deze Spelers 2. naam van vervolgcursus deze Spelers 2. Die kun je dan gewoon dubbeltikken en dan kun je de ding wijzigen. Je kunt uiteraard documenten lezen en je kunt documenten schrijven. Documenten kunnen op een aantal manieren binnenkomen. Je kunt ze zelf typen. Je kunt ze ook als het een docfile aan een, als attachment is als bijlage bij je mail. Heb je daar bij het openen scherm ook een pages optie. En daarmee kun je dus bestaande documenten binnen pages trekken. Ik ga even naar de voeg toe. Geselecteerd. Nou, vindt hij het weer nodig om naar de statusbord te gaan. Voeg document toe, knop, die doe ik dubbeltikken. Dan kan ik kiezen, nieuw document. Kopieer uit iTunes en kopieer van WebDAF. En WebDAF, dat zijn de dingen die je bij een Windows computer onder uh, netwerklocaties kunt zetten. Ik pak een nieuw document. Hij komt bij annuleren. Nou, dan krijg ik een aantal documenten van een aantal schablonen die je kan gebruiken. Ik kies voor leeg. En dit is een tekst waar ik nu gewoon kan typen. Hallo, staat keurig met een hoofdletter aan het begin. Uh, dit is de tekst in een leeg... Nou, ik zie nu hallo, dit is de tekst en dat moet tekst worden. En ik klik met de keuzerouting boven tekst boven en ik maak daar tekst van. Ik tik er een K bij. Omdat mijn toetsenbord nu zo staat dat hij letters niet weergeeft. Hoor je de K niet. En hoor je alleen maar de letters die worden weergegeven. Op, of de woorden die worden weergegeven op het moment dat ik daarmee klaar ben. Werkgebied. Tekstveld. Beweegbaar. Hallo, dit is de tekst in leeg. Er staat N leeg. Dat moet een leeg worden. Nou, doen we die... Ja. Tikken we daar ook even een E bij. Ik loop de rotor even naar de woorden even toe. Methode. Taal, tekens, woorden, legels, woorden. En kan nu met pijl naar beneden. En naar het eind lopen. Daar enter geven. Leven. En verder typen. Wat heel opvallend is, is als ik... Uh, nog weer een keer het woord hallo type. Hallo. En ik dubbel, of ik dubbelklik. klik. Ik klik met de cursorrouting op, op de L. Dan uh, komt er bij de cel waar de A staat een punt 8 te knipperen. En bij de cel waar de L staat een punt 7. En daarmee willen ze symboliseren dat de cursor echt tussen de L en de A in staat. En dat is even wennen. Als ik hem nu naar tekens draai. Tekens. En hij staat nu tussen de L en de A in. Tussen de A en de L in. Dus ik geef nu een pijl naar boven. Dan roept hij een A. Dan geef ik nog een pijl naar boven. Dan roept hij een H. Dus nu staat de cursor links van de H. En als ik nu een pijl naar beneden geef, dan, dan zegt hij H. En de cursor staat tussen de H en de A. Dus als ik een backspace geef, gaat de H weg. En dat werkt net iets anders dan uh, wat je gewend bent bij Jobs of Supernova. Als hij daar een A roept, dan staat hij op de A en geeft in een backspace gaat het teken links van de A weg. Wat kun je met zo'n document in, uh, in Pages? Gereed, knop. Je hebt een greet Notatie, knop. Notatie, ga ik even kijken. Notatie. En daar... De... Waarom gaan we daar niet naar notatie toe? Negenwoord werkgebied. Tekstveld. Pagina 1, pagina 1 van Z. Is niet goed wat is snel navigatie uit wil. Gericht, knop. Notatie, knop. Notatie, tekstveld, beweegbaar, tekenmodus, wat 9 woorden. Weken. Al bij notatie schijnt dit hele scherm vrij te geven. Ik dacht dat ik daar echt wat spannends kon, maar dat kan dus niet. Naast notatie heb ik een voeg in. Kun je uh, tabellen in Vullen of media invoeren. Ik zou het eerlijk gezegd op mijn iPhone niet aan beginnen. Ik houd het over het algemeen bij redelijk uh, simpele teksten. Als ik bij media even kijk. Kijk, daar kun je dus foto's of eventueel geluidsdingen achter een bestand gaan zetten. Ja, ik heb zoiets in onze bestanden die zijn voor tekst... Uh, Dus laten we dat alsjeblieft niet doen. Maar misschien is dat juist omdat mensen die kunnen zien dat het wel willen. Ik ga even hier een annuleren heb. Oh, ik heb hier een T-S-K-I-N-S-P close. Nou, dat zal wel de knop zijn om het te sluiten. Rempel. Als je teksten geschreven hebt, kun je ook zoeken in tekst. En dat zit onder extra's. Uh, dan kun je als je een woord gevonden hebt, als je met je regel doorleest, zie je door Mac.78 het woord onderstreept staan. En daar moet je met je cursorrouting op klikken om dat woord dan te kunnen uh, vanaf daar de tekst te kunnen lezen. Het is mij niet gelukt om dat alleen met spraak te doen. Dat is wel jammer. Maar goed, dat, uh, dat, volgens mij lukt dat niet. Misschien dat er iemand van jullie dat ooit uh, gevonden heeft. Hoe dat moet. Ik kon het gewoon echt niet vinden. Ik kan er ook geen documentatie over vinden. En uh, wel een hele hoop mail van mensen die het ook niet voor elkaar krijgen met spraak. Dus ik denk dat het gewoon niet kan. Het zou mooi geweest zijn als je gaat zoeken. En dat je dan in de rotor een lijst met zoekresultaten krijgt. Net zoals je dat op een webpagina kunt. Daar zouden mensen heel blij van worden, maar dat uh, zit hier gewoon niet in. Het laatste wat ik. Extras. Oh, extra's. Extra's, context. Deel en druk af. Zoek. Zoek. Wijzigingen bijhouden. Eh. Uh... Je kunt dan of zien dan zien wat er gewijzigd is. Ik vind de manier waarop dat voor Voice-Over geïmplementeerd is, niet om over naar huis te schrijven. Dat is bij Word echt veel... Nou, we doen het weer. Uh, ik weet ook niet precies wat Derek uh, hoe ver Derek was. Het globale verhaal was uh, dat je tekst kunt typen, tekst kunt pakken van iTunes of van WebDAF of dat soort zaken. Ik heb een stukje getypt met wat tekst. Uh, en daar uitgelegd dat je als je wil zoeken in tekst. Je echt een brein regel nodig hebt. Dat dat met spraak niet kan. En dat je tekst kunt... ...wegsturen als Word, Pages of PDF. Dat was grofweg het verhaal wat ik gehouden heb. Ja, het laatste wat ik me kan herinneren... ...was dat je het had over het corrigeren. Dat dat net iets anders ging dan bij en Supernova. Maar ik was ondertussen een kabel aan het zoeken... ...die ik kwijt was en waar ik uh, de balen van had. Dus het kan zijn dat ik daarna nog iets heb gemist. Maar volgens mij hield het daar zo ongeveer op. Nou, zal ik vandaar de verkorte versie doen? Anders is het... Uh... Even hoor. Nou, Ton mij ondertussen gebeld... Hoppa. Richting vergeet de Waar is mijn braille regel? Jij rechtop. Hoofdletter 1. Drie blot. Ik was een tekst aan het... Wil ik druk af. Extras. Terugknop. Doen. Hoofdletter 1. Ik Extras. Koptekst. Geweekt. ...knop, tekstveld, gereed, knop, Oké. notatie, knop, voorzien, extra's, knop, werkgebied, tekstveld, beweegbaar, tekstveld. Ik had uh, gezegd, ik heb een woord hallo, en in als ik nu op de L... ...hallo, dit is de tekst in de regen, L-vertica, 12. links uitgevuld... Dubbelklik Of klik met de cursorrouting. Dan is het zo dat de cursor echt zichtbaar tussen de L en de A staat. Of tussen de A en de L. Dat komt omdat de A met een punt 8 is uitgerust. En de L met een punt 7. In tegenstelling tot wat je met JAWS of Supernova gewend bent. Als je op het woord hallo op de L klikt. Dan, komt de cursor, dan wordt er een L geroepen. En als je backspace geeft. Dan wordt er een A weggehaald. Dus het teken links van het huidige teken wordt weggehaald. Dat is hier niet zo. Als ik de rotor even naar tekens draai. Hij zegt nu A. En nu zie ik dus dat de cursor tussen de H en de A staat. Zou ik nu dus backspace geven. Dan gaat de H weg. En als ik dus nu een teken verder ga. Hoor ik dus nog een keer de A. Dat betekent dus dat hij over de A heen stapt. Een van de dingen die je in pages uh, kunt, dat is invoegen. Maar ik heb wel zoiets van, oké, okay, uh, je kunt inderdaad wat, wat punten, wat komma's, wat nummers, wat bullets en dat soort dingen invoegen. Je kunt ook media invoegen om er een foto achter te zetten of even een geluidsbestand, geloof ik zelfs, bij te betrekken. Maar ik vind het altijd wat te ingewikkeld voor tekst. Ik heb zoiets van die schrijf het liefst uh, zo plat mogelijke teksten. Extra's, Het andere minuutje wat je krijgt dat is een extra's menu. Extra's, context, verweerd. En druk af. daar heb je een deel en druk af daar kun je dus of documenten naar een printer sturen of via e-mail wegsturen als je ze via e-mail wegstuurt kun je kiezen of je ze in het pages formaat wegstuurt of in een doc dus in een microsoft word formaat of in pdf en als je een airprint printer hebt geïnstalleerd kun je hem prima afdrukken. gewoon via wifi gaat hij naar de printer toe je kunt zoeken en vervangen in documenten als je er een breiregel bij hebt, kun je met de breiregel doorlezen tot je het gevonden woord vindt. Dat staat meestal twee keer naar rechts lezen en dan zie je dat met punten 7 onderstreept 8 staan. En dan kun je met de cursorrouting de cursor naar dat woord toe halen en daar beginnen met werken. Uh, ik heb nog niet gevonden hoe dat met spraak moet en daar ben ik ook niet de enige in. Als ik op het web rondkijk, dan regent het dingen die, of mensen, berichten die graag het zoeken willen gebruiken in een pages document... En dat gewoon niet kunnen met spraak, omdat ze dan het gevonden woord niet kunnen vinden. Nou, dat is wel een beetje jammer. Wijzigingen bijhouden, dat is hartstikke mooi, maar daar is de voice-over implementatie niet echt heel erg sterk in. Misschien dat het handig is als je samen met ziende collega's werkt, zodat zij kunnen zien wat jij gewijzigd hebt. Dan krijg je nog een aantal dingen over linealen documentontwerp en over instellingen. Nou, instellingen staat hier niet zo heel veel bijzonders in. Je kunt instellen of je een woordteller mee wilt laten lopen, dus dat onderaan het document het aantal woorden staat wat het is. En je kunt een aantal hulplijnen, en die zijn met name visueel handig, um, aan of uitzetten. Als ik het samenvat, is Peters op zich een prima tekstverwerker voor. Uh, redelijk simpele teksten. Je kunt ook teksten uit... Uh Word krijgen, dus als die meegestuurd worden als bijlage bij een e-mail. Maar dat moeten dan niet te complexe teksten zijn, want anders zijn ze lastig leesbaar. Zeker als daar ingewikkelde tabellen in staan. Of wat ze binnen Bartimeus vaak doen, dat ze een tekst in 19, of een document in 1997 geschreven hebben. En dat slepen ze dan mee door Word 2000, 2002, 2003, Word 2007. En dan sturen ze een ingewikkeld invuldocument een keer naar een iPhone toe. En dan werkt dat niet echt soepel in pages. En zeker niet met voice-over. Dus als je echt ingewikkelde dingen wil met tekstverwerking. Zou ik dat niet voor pages kiezen. Ik weet niet hoe dat voor pages op de Mac ligt. Op de Mac ligt. Maar zou ik zelf zeker voor Word en voor uh, JAWS gaan. Of Supernova. Echter het meeste wat ik aan teksten schrijf is zeer zeker niet ingewikkeld. En schrijf ik prima in pages. En dan heb ik het lekker bij de hand. En kan ik er uh, eigenlijk alle kanten mee op. Was er was ook nog een vraag over pages voor de Mac. Daar heb ik uh, per mail op geantwoord dat het handig is om daar uh, met Nancy een afspraak te maken. Om te kijken of daar een cursus van te maken is. Want dat ding kan echt veel en veel meer. En dat kan ik zeker niet. Ik geef de mic vrij voor vragen. Nou. Uh, hij staat weer vast. Op de een of andere manier. Ik heb dus weer clear all speakers gedaan. En dat doet hij het wel. Ik hoop dat ik nu weer te horen ben. Even één opmerking alvast over peetjes voor de Mac. Lotte heeft dat gevolgd bij Nancy. En, uh, want Lotte doet eigenlijk veel uh, uh, toch wel uh, in Word. Omdat ze ook uh, notuleert voor uh, een aantal clubs en zo. En één ding waardoor het voor haar al uh, een beetje afviel. Was het feit dat je kunt wel... Uh, uh, die autonummering doen, hè. ik weet niet hoe, precies hoe dat heet... in Word dat je automatisch laat nummeren. En dat is natuurlijk met agendapunten heel erg handig. Peters kan dat ook, maar de voice-over laat dat niet zien. En ze heeft samen met Nancy gezocht of dat veranderen was, maar dat ging niet. Dus toen was het valotte eigenlijk al een beetje klaar... omdat ze daar heel veel gebruik van maakt. Dus dit zou misschien ook iets zijn... wat in dat lijstje gemeld, vermeld dient te worden aan, aan, aan Apple als het gaat om bugs. Uh, dat was Bruno op de iPhone, maar volgens mij had jij niet in de gaten dat je aan het praten was, uh, Bruno. Nou, ik denk inderdaad wat jij zei, Tom, dat dat, dat, dat zeker waar is. Um, met Brian erbij zie je die nummers volgens mij wel. Heeft Lotte dat ook nog bekeken? Ja, want ze had uh, de abc BC6 eraan hangen. Oké, okay, dat is dan uh, jammer dat ook Peetjes voor Mac het daar echt gewoon niet bij haalt. Uh, ja, de hamvraag is natuurlijk voor mij uh, waarom zou ik pages gebruiken op de iPhone als ik ook, uh, laten we zeggen, zoiets als uh, Meteor kan gebruiken uh, die een stuk simpeler is en in elk geval wel zo goed als 100% toegankelijk met andere woorden wat voegt. Pages nou toe ten opzichte van die wat simpeler tekstverwerkers behalve dan dat en daarom, heb ik het, daarom gebruik ik het een enkele keer uh, ik krijg nog wel eens via de mail van die DocX bestanden en die leest Pages wel en een andere app niet ja dat is ook voor mij het enige wat hij toevoegt via Windows PC ja, en begrijp ik het goed dat je hem niet kunt gebruiken zonder leesregel? Heb ik dat nou goed begrepen? Of ik heb iets gemist in het begin misschien? Nou, je kunt hem wel zonder gebruiken. Uh, maar een functie als zoeken, die toch af en toe wel heel erg handig is in documenten... als je naar een bepaald deel wil, die kun je niet gebruiken zonder leesregel. En hij is ook geloof ik niet echt goedkoop, hè? Ik dacht dat hij uh, wel behoorlijk wat geld kost. Toen ik hem kocht, was hij euro. Dus echt goedkoop is hij zeer zeker niet. En... Ja, wat ze net ook al zeiden, hij, hij uh, biedt niet veel extra's ten opzichte van andere tekstwerkers. Ik heb nog geen andere tekstwerker ook gevonden overigens waar ik wel mee kan zoeken. Uh, heel veel tekstwerkers hebben gewoon geen zoekfaciliteit of een zoekmogelijkheid. En ik heb er wel een gevonden die het wel had, maar die kon ik ook niet met voice-over uh, met zoeken in de slag. Dus de, de, ja, daar is nog wat een en ander aan te doen daar. Ja, en je moet ook maar zo denken, uh, 799, het is relatief duur, maar Word is toch echt duurder hoor. Ja, Word is zeker heel veel duurder. Uh, aan de andere kant de autonummeroptie die Tom zo prijst, dat is een optie waar ik altijd altijd echt ruzie mee krijg. Ik schrijf een stuk en het gaat hartstikke mooi met 1A, 1B, 1C, dan gaat hij naar 2, dan gaat prima, 3, 4, 5, 6, uh, tot en met G en dan gaat hij naar 7, hartstikke mooi. En dan denk ik dat hij de volgende keer naar 8 gaat. En dan gaat hij naar 1. En dan krijg ik hem nooit weer naar 8. Dus ik heb altijd ontzettend ruzie met die autonummeroptie, Maar dat zal mijn domheid wel zijn. Oké, okay, zijn er andere vragen die uh, hierover gaan? En anders gaan we door naar het volgende stuk. Over wat er ter tafel komt. En braille apps en andere dingen die jullie willen melden. Oké, okay, dan... Uh, sluiten we hier pages mee af en komt de vraag van heeft er iemand nog wat leuks gevonden van de week en dan wil ik geen mooie Xander meer horen want daar heb ik al heel heel heel veel over gelezen dus alles behalve Xander mag wat mij betreft nou ik heb uh, een vraag maar dat is, dat is een vraag over Braille Touch en Net zag ik dat Joop hier was. Ik denk dat dat Joop Sanders is. Die heeft er al een beetje mee gewerkt. Ik heb hem uh, van vanmiddag even opgehaald. En ik kom niet door het startscherm heen. Dus ik, ik weet niet wat ik verkeerd doe. Dus ik, ik had ook de indruk dat ik mijn pc een, sla, een kwartslag moest draaien. Of sorry, mijn lab, uh, iPhone een kwartslag moest draaien. Voordat ik überhaupt iets kon. Maar ik wil, ik wil wel graag even iets verder kijken dan het startscherm. En ik heb wel een, dankzij Joop en Nathalie Vesseur... Een ...handleiding in het Engels ervoor. Dus als mensen daar belangstelling voor hebben... ...kan ik die een keertje mailen. Ik kreeg, dacht ik aan het begin even mee... ...dat uh, Ruud daar volgende week wat zinnigs over ging, ging zeggen. Ik ken het appje zelf helemaal niet. Ik heb de mails erover voorbij zien komen... ik heb hem nog niet gedownload. Dus we kunnen daar ook nog een keer extra naar kijken... ...hoe u wel door startscherm heen komt... ...en dat Ruud hem dan eventueel volgende week behandelt. Ja, ik weet niet of het volgende week wordt, maar uh, zeer binnenkort, laten we het zo zeggen. Oké, okay. nou ja, ik ga hem ook wel even halen en dan kunnen we ook nog even kijken, eventueel. Nog andere dingen die uh, hier van belang zijn. Of dacht jij, nee, Joop zit er niet meer bij volgens mij als dit nu. Nee, Joop is er niet meer. Dan kijken we kijken wel even hoe we die vraag uh, beantwoord krijgen. Nog andere mensen die leuke dingen hebben gevonden of gezien. Ja, ben ik te horen, want dat is heel lastig te constateren. Ik probeer het nog maar een keer vanaf de iPhone op locatie. Uh, er is een nieuwe versie van de TC Conference app. Daar uh, maakt vrijwel niemand meer gebruik van volgens mij, omdat het in de praktijk toch niet echt lekker werkt. Dus ik ben heel benieuwd of dit nu te horen is. Ja, dat is prima te horen, maar het verbaast mij dat er een nieuwe is. Want dan zouden zou we toch met z'n allen een update hebben moeten gehad gekregen. Nou, er is inderdaad echt een nieuwe. Ik heb hem zien langskomen. Ik heb hem niet gedownload, want ik vind het inderdaad eerlijk gezegd een honding. Maar uh, misschien is die nieuwe wel een stuk beter. Maar hij is er wel, ja. Uh, hoe heb je hem dan zien langskomen in de, in de App Store Updates, uh, Ruud? Daar stond hij inderdaad. Ik heb hem ook binnengehaald. Ja, hij staat gewoon in de, in de App Store, dus ik heb hem op mijn iPad en uh, die was ik uh, met uh, 6.1 aan het bewerken en toen kreeg ik een hele serie van die updates en daar zat hij tussen. Oké, okay, ik zal ook eens even kijken. Ik zal proberen van de leader van TC Conference te weten te komen of er een release notes is wat ze gewijzigd hebben, hoe en wat en wanneer. Ja, en, uh, oh mijn god die spraak, uh, nog even iets anders, uh, wat ik ook zag is dat er wederom een nieuwe update is van de Rabobankier-app, en nou hebben wij een aantal updates geleden al met een aantal mensen met Rabobank uh, geroepen van jongens, een leuke app, best handig, het is alleen lullig dat er één essentieel uh, invoerveldje niet benaderbaar is, althans niet uh, met, uh, in combinatie met voice-over. Dat is dus nog steeds zo. Dat vind ik wel raar, want uh, uh, bij uh, mijn telefoontje aan de helpdesk hadden ze iets van ja, nee, dat weten we en een volgende keer gaan we dat echt doen. Maar het is nog steeds niet gebeurd. Uh, ja, Ruud, ik heb de, app de, de, de, de update ook gedownload. Maar ik doe eigenlijk niet zo idioot veel met de Rabo. Maar als het nu nog steeds niet goed is, is dat eigenlijk wel een slechte zaak? Dat bedoel ik ja, nee, het is, uh, het is nog steeds niet goed. Wat er overigens met die laatste update nou precies veranderd is, mh, heb ik ook nog niet gezien. En ik ben altijd te lui om die lijstjes wat's nieuw te lezen. Dat geloof ik allemaal wel. Maar het, het is niet uh, significant anders. Je kunt het tegenwoordig wel wat sneller doen. Als je in de App Store dus op de de app tikt, hè, waar de update van is, dan krijg je dat infoscherm. En als je dan de, de rotor even op kopregels zet, dan ga je vrij snel naar uh, wat's nieuw toe. Dat is overigens ook nog een grote verandering tussen uh, iOS 5 en iOS 6 of 6.01 of 6.01 eh, nee, of 6.1. Is dat je krijgt gewoon een andere App Store voor je neus. Daar zullen mensen wel even aan moeten wennen, denk ik. Ik vind hem wel handig. Uh, even kort, als je daar aan het zoeken bent met woorden, dan krijg je een uh, onderin zo'n naar boven veeg of naar beneden veeg ding. Waar het eerste programma in staat en dan zegt hij een van, nou ja bijvoorbeeld ik zocht laatst op VoIP en dan krijg je een van uh, 6300 zoveel. Die kun je naar boven schuiven tot je datgene hebt wat je wil horen. Dan moet je één keer naar links vegen. Daar heb je een plaatje. Daar moet je op dubbel tikken. En dan krijg je de, het scherm van de betreffende app. Er staat dus afbe afbeelding. En dan moet je op die afbeelding dubbel tikken? Ja, yep, klopt. Nou, dat moet je ook maar weten. Want dat zou ik nou nooit, daar zou ik nou nooit op gekomen zijn. Maar was dat in de, in de uh, oude versie? Moest je daar ook al op tikken? Op dat, uh, die afbeelding? Nee, in die oude versie mocht je nog gewoon op de tekst tikken. En dan kreeg je gewoon een lijstje van dingen die onder elkaar stonden. En hier heb je dus een, uh, een afbeelding en het, het eerste item, zeg maar. En als je dat item aanraakt kun je met snelle veegjes dat, dat lijstje naar boven toe vegen. Dus net als bij wat, wat je in je agenda hebt en uh, uh, hoe je uh, in de contacten door die tapindex kunt, uh, kunt vegen. En als je het goede item hebt moet je één keer naar links vegen en dan op het plaatje dubbel tikken. Ja, oké, okay, dan krijg je de informatie. Maar dat, dat, dat plaatje, dat hadden we ook al in de oude versie. Dan moest je dan ook op dubbel tikken om dat infoscherm op te roepen. Maar inderdaad, die schuif, dat vind ik echt een hele goede verbetering. Want uh, een goede verbetering is trouwens dubbel, geloof ik, een verbetering. Want uh, je krijgt dan niet meer zo'n hele lijst waar je doorheen moet. Je, je fietst er heel snel doorheen. Alleen, uh, soms heb je, dat had ik laatst, ik zocht iets en toen kreeg ik... Uh, uh, een van uh, 500. had ik zit van, nou, dat gaan we maar niet doen. Ja, dat snap ik goed. Maar je hebt nu wel meteen de informatie dat het een van 500 is. Dus dat is dan wel weer uh, meegenomen, denk ik. Oké, okay, nog andere dingen. Wat mij betreft komen we toch weer richting valreep. En ook weer richting uh, iets langer dan ik gepland had vandaag. Ik had toch gepoogd met, met wat minder onderwerpen. te kijken of we het ding. Uh, meer richting de 1 uur dan richting de 2 uur kunnen krijgen. Dat is uh, niet gelukt. Ik vind dat niet, helaas niet gelukt overigens. Ik vind het verder prima dat het gewoon wat langer duurt. Um, maar als het altijd blokken van twee uur zijn. Dan zijn die podcasts ook wel heel erg lang voor mensen. Maar goed, dat er Zijn er nog andere dingen die voor de valreep leuk en aardig zijn? Ja, ik heb een vraag, maar dat, het is een vraag uh, in het, volgens mij in het voorprogramma, zou ik maar zeggen. Uh, hoorde ik van Bruno iets over een, uh, een app die heet ride 2 En dat schijnt een, uh, een, ja ik weet niet wat het nou precies voor een app was, maar het was een hele handige app. Zei die een tekstverwerkertje of zo iets, kleintje. Ik weet niet of hij er nog is en of hij mag meepraten, maar uh, dat zou ik nog wel even iets over willen weten. Nou, ik doe nog maar een poging dan. Ik ben bang dat ik wel de boosdoener ben hoor, wat uh, dit betreft, want er gebeuren hier wat rare dingen. Een van de onhebbelijkheden die er nu in de app bijgekomen is, dat was voorheen niet zo, is dat je hem niet meer kunt gebruiken zonder oortje. Want zo gauw je één keer een poging hebt gedaan om te praten, uh, gaat hij op de speaker in de, in de ja, dat, dat, dat, dat gleufje zeg maar, wat je tegen je oor houdt. Maar dat hebben we dan inmiddels al op. Oké, okay, hij is weer vrij. Uh, Bruno, vertel, uh, Astrid had dus de vraag even iets snel te vertellen over dat uh, write-to. Uh, ik weet niet of het nog lukt, maar Bruno had uh, verteld uh, dat het, uh, het wel een heel simpel tekstverwerkertje was. Dat je tekstbestandjes kon maken, maar dat hij vooral leuke dingen deed met uh, uh, synchroon of integratie met... Uh, uh, met Dropbox, uh, maar Bruno, probeer het nog een keer en wees iets uitgebreider dan ik, want jij weet er meer van. Dat lijkt niet te gaan lukken. Het zou toch al jammer zijn als er inderdaad weer uh, dit soort bugs in die nieuwe TC Conference app zouden zitten. Ja, ik, ik ben bang dat het niet gaat lukken en dat we eventueel maar naar uh, volgende week moeten opschuiven dat uh, Bruno daar misschien uh, iets meer in heeft kunnen kijken in het appje en ons dan misschien ook iets meer zou willen vertellen. Is dat goed Astrid? Want volgens mij gaat dit niet meer lukken zo. Ja, natuurlijk is het prima joh. Ik uh, kan zelf ook nog wel eens even in de appstore zoeken, kijken wat erbij staat. Klik ik even op afbeeldingen en dan moet het me in één keer uh, allemaal voorgeschoteld worden toch? Zeker. Een andere app die ook wel aardig is als je een simpele tekstverwerker zoekt, die heet Droptext. Die, die bewaart ook alle teksten in je Dropbox-ding. Oké, okay, dan zijn we wat mij betreft uh, aan het einde gekomen van het vragenuur van 1 februari. En uh, rest mij jullie allemaal een prachtig weekend te wensen met hopelijk wat minder baggerweer dan dat het hier momenteel is. Echt regen gutst van de lucht. Um, en ik hoop dat jullie de volgende week uh, allemaal weer bij zijn. Wat heel grappig is, is je ziet toch iedere week weer nieuwe namen en een paar namen niet. Soms zijn er heel veel, soms zijn er wat minder. Maar over het algemeen wordt het, uh, ja, toch leuk en goed bezocht. En hebben we een leuk vast plein, of een leuk vast clubje, van mensen die er altijd zijn en die altijd leuke dingen te melden hebben. Daar ben ik hartstikke blij mee trouwens. En die wil ik ook in ieder geval eens een keer extra bedanken. Dat jullie er nog altijd zijn. En. Uh, ja, dan hebben Tom en ik in ieder geval iets om tegen te kwaken. Anders dan uh, moeten we het met elkaar doen. En dat is wel heel saai. Dus mensen die er zijn, altijd bedankt en hartstikke leuk dat jullie er zijn. Nogmaals een fijn weekend. En wat mij betreft, de groeten. En tot volgende week. Ik kan het hier alleen maar helemaal mee eens zijn, Dirk. To what it means to be blind. Step by step one day at a time. Still much to do, but it shall be.